Cultuur op Radio Scorpio. Gisteren sneuvelde op het Ladeuzeplein het wereldrecord Mensenfonteinen maken. Helaas geen recordpogingen bij ons in de studio vandaag, maar wel een gesprek met de dansers van Genderplander, de nieuwe dansvoorstelling van fabuleus Jongere Theater. En amusez-vous, pampt het Bellevue Museum in op 25 april en daar wilden we ook het fijne van weten. Welkom in Apropos.